Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee uit huis geplaatste kinderen zeggen dat ze de afgelopen jaren ernstig mishandeld en verwaarloosd zijn. De kinderen van 10 en 9 jaar woonden in een gezinshuis. Ze werden door hun verzorgers geslagen, aan hun oren getrokken en gebeten door een hond. Dat hebben de kinderen tegen de rechter gezegd. De mishandelingen begonnen een maand nadat ze uit huis werden geplaatst, nu drie jaar geleden. Rond deze tijd kiest de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter. In de running zijn Tom van der Lee van GroenLinks-PVDA, Tom van Kampen van de VVD en de huidige Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV. De hele middag hebben zij de Kamer ervan proberen te overtuigen dat zij de nieuwe voorzitter moeten worden. En nu is het stemmen geblazen, zegt verslaggever Eva Wiesing. Dat gaat waarschijnlijk over verschillende rondes totdat er twee kandidaten overblijven. Dan wordt het echt spannend. Want als dat bijvoorbeeld van der Lee van GroenLinks-PVDA is en Bosma, dan is het de kans best wel aanwezig dat Bosma er met de buit vandoor gaat en dat willen ze op links voorkomen. Dus je hoort dat er daar ook Kamerleden zijn die nu al op de VVD-kandidaat van Kampen willen gaan stemmen. En het statiegeld op blikjes en flesjes moet naar 30 cent in plaats van 15. Dat wil de inspectie Leefomgeving en Transport. Met een nieuw plan voeren ze de druk op om te zorgen dat er meer blikjes en flesjes worden ingeleverd. Nu brengen we 77 procent van de blikjes en flesjes terug. Dat moet 90 procent worden. Vol Volgend jaar moet het statiegeld worden verhoogd, zegt mijn collega Merel. Per 1 januari uh, zegt de inspectie, moeten jullie dat gaan doen, uh, producenten. En als jullie dat niet doen, dan uh, hebben wij een dwangsom die wij gaan invorderen... 1,5 miljoen euro per dag. Dat kan oplopen tot 21 miljoen euro. Dus uh, ze, ze zitten er stevig in. De inspectie komt ook nog met een alternatief plan... om te zorgen dat mensen hun lege blikjes en flesjes gaan inleveren. Namelijk een retourbonus. Daarbij betaal je nog steeds 15 cent statiegeld... maar krijg je bij het inleveren 30 cent terug. Het weer veel buien bij 5 tot 8 graden. Vanavond droogt het wel even op, maar daarna zijn er weer buien. Morgen kan er in het oosten ook nog hagel of natte sneeuw bij komen. En het wordt morgen een graad of 6. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A7 tussen Noord-Holland en Friesland is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Daar stond een vrachtwagen geladen met hooi in brand. Omrijden moet via de Vleefelpoelber. Verder staan de langste files in de regio Noord-Holland op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeren-Knoop het Velsen een kwartier op onthoud. De Ring van Amsterdam tussen afritwater Meer en Amsterdam-Baarsjes de Baarsjes een kwartier. Op tussen Amsterdam Centrum en Landsemeer. 10 minuten op onthoud. De N9, de helder richting Alkmaar. Voor Afrit schagerbrug 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB: Verkeersinformatie.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 Je ziet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 You know we won't compromise, so let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable, For on the floor. It's the rhythm you've been waiting for. Because it I like it Go, baby, go, baby, go Now don't you dare Don't upset the real Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee uit huis geplaatste kinderen van 10 en 9 zeggen dat ze de afgelopen jaren ernstig zijn mishandeld in een gezinshuis. De twee staan onder voogdij van de stichting die ook betrokken was bij het pleegmeisje in Vlaardingen. De grote internetstoring, waardoor wereldwijd veel websites niet te bereiken waren, is opgelost. De oorzaak van de grote storing is niet bekend. Dierenbeschermers maken zich zorgen over een dolfijn die al sinds de zomer rondzwemt in Venetië. Het beest heeft meerdere verwondingen en stress. De gemeente waarschuwt mensen geen contact te zoeken met de dolfijn. Het weer bewolkt en regenachtig. Morgen is er kans op hagel en wordt het maximaal 7 graden. Dit is ZFM. my life don't need me FM, ZFM I rock. Oh, and tomorrow there's no school, so let's go drink some more Red Bull and I get home to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 me inside out and round and round. Inside And round and round Upside down Boy you turn me